Volgens de traditie wordt op de 14 augustus door de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer... een krans gelegd bij de Indische plakketten in de hal van het Kamergebouw. De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bijl, die in Noord-Korea werd vermist, is terug in Nederland. Hij heeft twee weken vastgezeten in Noord-Korea. Vlak voordat hij terug zou reizen naar Nederland werden hij en zijn lokale medewerkers... door de autoriteiten gearresteerd op beschuldiging van staatsgevaarlijke activiteiten. Hij is twee weken lang ondervraagd. Nadat hij een verklaring had ondertekend, waarin hij de beschuldigingen toegeeft, is hij afgelopen zaterdag op een vliegtuig naar Peking gezet en van daaruit teruggekeerd naar Nederland. Het gaat goed met Van der Bijl, al was het allemaal een zware beproeving. Ook voor zijn familie staat in een persverklaring. Hij wil er zelf niets over zeggen, uit angst voor het lot van zijn Noord-Koreaanse medewerkers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is blij dat Van der Bijl weer terug is in Nederland. In de buurt van Rotterdam zijn gisteren op de snelweg weer auto's beschoten. Het zijn drie auto's en een autobus. Eén van de bestuurders heeft aangifte gedaan van een kapotgeschoten autoruit. Het eerste incident was op de A13. Er lag een baby in de auto, die zat helemaal onder het glas. Daarna zijn nog beschietingen gemeld op de A4, de A29 en de A20. Niemand is gewond geraakt. Vorige week zijn ook auto's beschoten, onder meer op de A13. Het weer... Zon, wolken en een enkele bui. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vanuit het westen steeds meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. En wij beginnen in de Amsterdam Arena. Ajax tegen Herenveen. Bas lucht. De Friese hoop is de grond ingeboord door Miralem Suleimani. Notabene de oudspeler van Herenveen Die 4-1 heeft gemaakt in het duel tussen Ajax en Herenveen. Mooie uitbraak van de Amsterdammers. De bal naar Soleimani die aan een solootje begint langs 2-3 man snelt. En de bal vervolgens met het grootst mogelijke gemak, zo ziet het er in ieder geval uit, ook nog achter van de bussen trapt. En zo is de wedstrijd buslist in Amsterdam 4-1. Hoe lang heeft FC Utrecht nog tegen de Graafschap? Graag naar Niemeijer. 20 minuutjes, 2-0 achterstand, want de graafschap scoorde via Poupon en El Hasnaoui. Maar op miraculeuze wijze, na inzetten van Wuitens, Asare en Gerent... is de graafschap aan een tegentreffer ontsnapt. Sommige ballen telden je echt al, maar dan stond er weer iemand op de doellijn om een goal te voorkomen. Utrecht voetbalt, maar staat wel met 2-0 achter. Hongbal, Neptunus tegen Pioniers en die Haarkamp. Eerste helft 9-inning, nog altijd 5-0 voor Pioniers. Belangrijke uitslag in, van de andere twee ploegen in deze kampioenspoel, in deze anderhalve competitie. LND Amsterdam wint met 6-4 van Correndon Kinney. En dan uh, hebben we natuurlijk ook de Eneco-Tour. Sebastian Timmerman, de laatste etappe. Nog 28 kilometer op weg naar Sittard. En dan nog een lokale ronde van dik 22 kilometer. Zes koplopers inmiddels aan de leiding. Want Bernard IJssel heeft de oversteek gewaagd. De andere koplopers zijn Tanner Wilson, Trentine Veugelen en Fouchard. Maar in het peloton heeft uh, Philippe Zulberg Knechten naar voren gestuurd. Tempo's omhoog gegaan. Dus wellicht wordt de finale nog interessant. En verder vanaf half vijf nog een wedstrijd in de Eredivisie. FC Groningen tegen ADO. Inmiddels speelt een uh, Beach de Rijder Noordor en Richard Schaal om het brons bij het EK in het Noorse Christiansand. En ze hebben juist de eerste set gewonnen van de Zwitsers Huscher en Guardiola. Soul Sister and the way to your heart. 4-1 in de Amsterdam Arena en gewoon koploper na twee wedstrijden was Tichler. Het is inmiddels uh, een wedstrijd geworden nog tien minuten te gaan... waarbij je beter de zaken des levens kan bespreken... met een uh, goede collega dan nog op het veld te letten. Want daar gebeurt eigenlijk niets meer. Het enige wat we in de afgelopen minuten hebben gezien... waar je dan wel vanuit het stadion komt, zoals dat heet... is een prachtige fraaie actie van Asaidi, die de hele middag al opvalt met mooie dingen. Nu komt hij vanaf de rechterkant het strafhofgebied binnen. Twee Ajax-verdedigers zijn erbij. Maar met één sleepbeweging de bal even onder de voet meegenomen draait hij naar binnen het strafhofgebied En is hij ze allebei kwijt ook. Dan schiet hij vervolgens de bal tegen Vermeer op van Ajax dus met een goede redding de rebound viel bijna voor de voeten van een invaller bij Herenveen Quentin Martínez. Maar die kreeg de bal niet onder controle. Veel invallers sowieso, zoals Serrero bij Ajax, nu aan de bal. Eno bij Ajax, nu aan de bal. Aan de linkerkant van het veld komt Anita, die staat er nog altijd. Zou een voorzet moeten geven voor het doel. Wacht Siem de Jong, die krijgt ook de bal. Maar staat met terug naar het doel. Geeft de bal naar Serrero. Nou schiet hem maar, dat wilde hij niet. Suleimani durft eigenlijk ook niet. Legt de bal dan weer breed op Ebersidio. Ook al een van de invallers bij Ajax. Voor Boerrichter zo even in de ploeg gekomen. En dan loopt de Ajax aanval dood. 81,5 minuut. De buiten is natuurlijk al lang binnen. Dat mag duidelijk zijn. 4-1 Ajax-RV. Hij wil er maar niet in voor FC Utrecht. Ragnar. Nee, het is ongelofelijk. Want de kansen zijn er echt geweest. Na die 2-0 achterstand is Utrecht gaan voetballen. Nu heeft het nog een minuut of 13,5. Om in ieder geval een gelijk spel. Op het bord te krijgen. De graafschap loert wel op countermogelijkheden. Bijvoorbeeld nu aan de linkerkant met El Hasnaoui. Speelt hem wat verder naar buiten toe. Ter hoogte van de middenlijn. Terug naar Frenkel. Wordt uitgefloten. Want er zijn een aantal duels geweest. Met Azare, Waar de bal misschien wel op de stip had gemoeten. Waarschijnlijk zegt de Braamhaar deed dat niet. Een voorzet bij Utrecht. En daar is hij dan. En wie maakt hem? Het is Jacob Mulemga. Met zijn doelpunt. En hij heeft er zoveel meegemaakt. Met zijn zware knieblessure. Loopt nu tegen de bal aan. Als die keurig netjes vanaf de rechterkant op zijn pantoffel wordt afgeleverd. Mooi moment voor hem. Boldewijn is de aangever. Staat koud een minuut in het veld. Zojuist in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Zulo. Houdt de achterlijn Boldewijn. En op een presenteerblaadje de goal van Moelenga 2-1 in de gewaard. En dan zal ook de trainer van de Graafschap weten, Wilberink, dat het nog niet gespeeld is. Het is terecht dat Utrecht scoort. In een fase waarin het allemaal hectisch werd, want de spreekkoren van het publiek waren niet zo vriendelijk in de richting van de scheidsrechter in de richting van Erik Braamhaar. Dat werd weer overstemd door bandjes die al een tijdje geleden in de archiefkast zijn neergezet met positief supportersgeluid. Kortom, dan wordt het een rotherrie, maar daar profiteert Utrecht in ieder geval van, van de hectiek achterin bij de Graafschap, want het maakt de aansluitingsgol via Mulenga, belangrijk voor hem. En wat zit er dan nog in het vat in de laatste 13 minuten van deze wedstrijd? Twaalf inmiddels zelfs. Daar is Rob van Dijk, geeft de bal aan Nielsen. Lange bal, zoeken naar de aanvallers. Moelenga krijgt hem het hoofd, legt hem terug tot bij Azade. Azade gaat wat wandelen, staat een meter of twintig over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Bolderwijn dan in balbezit, zoekt de punt van het strafschopgebied. Baas dan ook en krijgt hem dan bij een ploeggenoot, die raakt de paal. En dat is pech voor Alexander Gernd. En de rebound gaat er vervolgens via Moulenga ook niet in. Zo zijn er mogelijkheden zat. Ook voor deze nieuwe spits Alexander Gerrent. Maar hij wil er vooralsnog voor hem niet in. Utrecht deed in ieder geval wat terug. En het staat wel met 2-1 nog altijd achter tegen de Graafschap. Hoe ver nog in de NECO Tour, Sebastian? In ieder geval uh, minder dan 22 kilometer, want uh, men is net uh, door, het, uh, door de start-finish heen gekomen. Of nou ja, de finish eigenlijk van vandaag. De start lag hier op een uh, plein achter in, uh, in Sittard. Het wordt wel weer wat interessanter, omdat Philippe Gilbert, André Greipel onder andere naar voren heeft gestuurd. Tempo de lucht in is gegaan. Hij krijgt hulp van Sam Bewley en van Jesse Surgent. Dat zijn renners uh, van uh, Radio Shack, dus ploeggenoten van... Uh, uh, nee, Telefini wilde ik zeggen. Maar dat is helemaal niet waar. Want Telefini rijdt natuurlijk voor BMC. Maar dat zijn renners van Radio Shack. En die hebben onder andere met Robert Hunter en Robbie McEwen nog uh, snelle renners. Dat is uh, een van de verhalen. En die hebben ook Ben Hermans. En die staat ook nog wel goed in het algemeen klassement. En die twee ploegen nemen gelukkig het initiatief. Maar we hebben nog altijd die kopgroep van zes vooraan. Waar Bernard IJssel nu het gevaar ziet ongetwijfeld door heeft gekregen. Dat het verschil nog maar één minuut is. En IJssel die gaat demareren. Daar komt David Tenner naartoe. Dan Julien Fouchard. Die probeert dat gat te, uh, dicht te rijden. Maar dat wordt toch lastiger en lastiger voor de Fransman. Want ze rijden natuurlijk al heel lang vooruit. Want al na 20 kilometer in deze etappe ging het grootste deel van deze kopgroep op avontuur. Alleen Bernard IJssel, die heeft dus net pas de oversteek gemaakt. En dat is de fitste in de kopgroep. Doet even het bekende gebaar met de elleboog naar uh, zo naar buiten. Dat hij wilt dat David Tenner overneemt. Dat doet David Tenner niet. Kortom, de samenwerking in de kopgroep van zes man wordt minder en minder. Het verschil uh, schommelt nu. Rond de minuut het verschil naar het peloton toe. En in de laatste 20 kilometer hier rondom Sittard. komt nog een aantal kleine heuveltjes. Dus wellicht zien we daar nog de aanval die we uh, in ieder geval hopen te gaan zien van bijvoorbeeld Philippe Silbert en David Miller. En wordt het nog een leuke finale van deze laatste etappe van de Eneco Tour. Neptunus tegen Pioniers. Al afgelopen, Andy? Net, uh, Twan. Het is uh, 6-0 geworden. Nog een puntje erbij zelfs voor de Pioniers in de negende slagbeurt via Nick Gummerson. Was al niet meer belangrijk, want de uitblinker, ik mag wel zeggen uitblinkers, maar de grote man was natuurlijk Eddie Alcon, de werper van de Pioniers uit Hoofddorp. Want hij kreeg maar twee honkslagen tegen twee lopers op de honken voor Neptunus voor de landskampioen. De regerend landskampioen is natuurlijk veel te weinig als je dat vergelijkt met de 20 die Pioniers uh, op de honken heeft gekregen. 6-0 de overwinning. Voor Fase Pioniers tegen Doorneptunus. Een hele belangrijke. Dat zal blijken. Beide ploegen ontmoeten elkaar niet meer in deze na-competitie. Nu is het, zijn het de andere ploegen. Kinheim en Amsterdam. Die de tegenstanders gaan worden. En na negen wedstrijden zullen we weten wie er in de Holland-series gaan zitten. Zowel Amsterdam als Pioniers hebben goede zaken gedaan dit weekend. Pioniers wint met 6-0 van Neptunus. Veel kansen voor Utrecht, maar de graafschap had er ook wel een paar in mogen prikken. Hierachter. Zit jij mee te kijken, Twan? Ja, he? ik heb zo'n vermoeden. Achterhalve <laughs> minuut voor tijd. En Poupon heeft de kans laten liggen. Want in de as van het veld bij die 2-1 voorsprong voor de graafschap in Utrecht. Een onbegrijpelijke kopbal achteruit van Al, je schut. En Poupon is weg. Gaat eens een eentje af op Van Dijk. Die omspeelt hij, maar de bal gaat in het zijnet. Dat had niet mogen gebeuren. Had het 3-1 moeten zijn. Druk van Utrecht in het strafschopgebied van de Graafschap. Maar de bal er inmiddels uit. Al Hasnawi zoekt naar Poupon. De spits van de Graafschap maakte de eerste. Gaat lopen. Is sneller dan Schut. Maar Schut dwingt hem wel uh, Poupon naar de buitenkant. En is hem ook nog de baas vervolgens. Speelt de bal vijf meter vooruit. Daar staat Boldewijn. En vervolgens uh, de lange bal van Buitenzo. Zo klaar voor Moulenga. Voor zijn tweede. Moulenga wat wacht je lang. Wat wacht je lang. Maar je scoort wel. Ja. Dat is de gelijkmaker van Utrecht. Moulenga. Wat een terugkeer en in zijn invalbeurt. Wat is die belangrijk. 2-2 na een 2-0 achterstand. Vorig jaar was dat uh, trouwens andersom. Toen leidde Utrecht met 2-0 werd het ook 2-2. Maar Moulenga krijgt de bal werkelijk geweldig met een lange bal van Wuitens aangespeeld. Wacht dan wat lang. De verdedigers komen bij hem. De doelman zit er nog met een handje aan. Terrel. Maar van een meter of 5-6 gaat hij er dan vervolgens toch in. En wat een terugkeer voor Jacob Moulenga, die er vanaf oktober vorig jaar uit lag. Als je dan twee keer scoort, in een ploeg erbij komt als invaller die het heel moeilijk heeft. Ja, dan laat je zien dat je toch over extra kwaliteiten beschikt. 2-2 de stand. En dat op het moment. Een minuut nadat Poupon dus de mogelijkheid laat liggen. Hij moet hem eigenlijk gewoon maken. Moet 3-1 maken. Zou niet verdiend zijn geweest in deze fase althans. Maar dan wordt het vervolgens dus 2-2. Wuitens kwam de helft van deze goal op zijn konto schrijven. Als inmiddels Martensson, de middenvelder van Utrecht, een van de drie nieuwe Zweden geblesseerd. Zo voor de eigen dugout is gaan liggen met iets van pijn aan de kuit. Hoe lang hebben we nog op de klok? 6,5 minuut. Nou, je moet niet eens gek opkijken met al die kansen die er de afgelopen 20 minuten zijn geweest. Als u even ook nog weet door te drukken. En dat allemaal na een dramatisch uur waarin beide ploegen werkelijk niets lieten zien. Opeens staat de hele boel in vuur en vlam. En is het genieten in de Galgenwaard. 2-2. Ajax, heel Nog iets opgeschoten met al die goede gesprekken op de tribune, Bas? Nee, helemaal niets. We hebben met de verkeerde mensen gepraat, nou, denk ik. Okay, okay. minuut nog te gaan. Het is bijna voorbij. Tobi Aldewereld wordt omgeroepen tot man van de wedstrijd. Nou, bedankt. Volgens bloemen voor thuis. Dat is leuk. En uh, ja, zijn goal blijft nog wel even in je geheugen staan. Want de, de knal vlak voor rust. De knal van afstand. Echt in de kruising. Het leek een beetje op het, op het doelpunt dat hij maakte in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Ook toen zat hij er op een vergelijkbare manier in. Maar prachtig. Het is een wapen dat hij heeft. En dat komt Ajax dus goed uit. Inmiddels is de teller dus op 4-1 gekomen. En ja, de wedstrijd kabbelt voort. Ajax weet dat er bij het binnen is. Heerenveen weet dat ook. En doet nou ja, een beetje zijn best om toch in ieder geval de indruk te wekken dat het niet... Uh, Helemaal niks meer voor deze wedstrijd wil doen. Maar iedereen weet wat er aan de hand is. Namelijk de laatste officiële minuut loopt. Ik vraag me af of er extra tijd bij komt. Ja, er staat wel degelijk een vierde official klaar. Maar iedereen weet het is hier eigenlijk al een minuut of 10-15 gedaan. Vanaf het moment dat Soleimani de 4-1 op het bord prikte. Uitspelen dus en Ajax gaat hier verslaan. Uitspelen is zeker niet aan de orde bij Utrecht de Graafschap, Ragnar. Nou, we gaan hem wel uitspelen, maar niet op een gewone manier. Er zal heel veel druk komen van de thuisploeg. Dik vijf minuutjes, 2-2 de stand in Utrecht. Boldewijn met een actie, zo op de achterlijn bij de Graafschap. Maar die uh, loopt zichzelf voorbij. Bal over de achterlijn, balbezit voor Terrel. En ik heb het al eerder gezegd, deze oud toelman van FC Utrecht heeft de hele middag al geen haast... Om de bal het spel in te brengen. dat heeft hij zeker niet bij de 2-2 stand. Die op het scorebord staat. Dat is in ieder geval nog een puntje voor de Graafschap. Dat overigens nooit in de voorgaande ontmoetingen wist te winnen in Utrecht. Dat was er vanmiddag dus met een 2-0 voorsprong wel dichtbij. Bal over de zijlijn. Er wordt geduwd, zegt Uldering door Tommy Oor, Maar die mag wel degelijk de ingooien nemen voor Utrecht. Wint het duel op die manier van uh, de verdediger van de Graafschap. Die luistert naar de naam Thies Evers. Evers pakt wel de bal van Utrecht op. Doorgespeeld uh, door Roze richting de middenlijn. Roze naar El Hasnaoui. Aan de zijkant vervolgens uh, de Graafschap met een uh, nieuwe man. Sjoerd Overgoor staat al een tijdje in de ploeg. Bal even achteruit tot bij Pearl Frenkel. Dan is het weer Overgoor. Meter 25 nog van de goal. Druk. Kan niet schieten. Oor heeft de ruimte aangespeeld door Azade. Dit zou hem kunnen zijn. De winnende aanval van Utrecht misschien wel. Want Oor aan de zijkant. Met ruimte op links. Bal zoeken. Bal geven. Zoeken naar Mulenga En dan eh, paniekerig over de eigen achterlijn gekopt. Door Perl Frenkel. En dan zitten we op corner nummer 15 of 14. Als ik me niet vergis. Weer een halve goal voor Utrecht. Zoals ze vroeger zeiden. Vier minuutjes nog. 2-2. En man van de wedstrijd nu al. Jacob Mulenga. Even het slotsignaal halen bij Bas tegen Leur, Bij Ajax Heerenveen. Hoekschop nog voor Ajax in de laatste 25 seconden van deze wedstrijd. We zitten in de extra tijd. Ajax heeft verschijnt nu op de borden hier in het stadion 61% van de tijd de bal gehad vanmiddag. Ja, dat klopt denk ik ook wel, want het ging allemaal vrij makkelijk. Heerenveen heeft een fase gereageerd, maar heeft eigenlijk niet veel... ...kunnen vertellen. De hoekschop komt niet op het hoofd van de Jong. Stuit het eigenlijk door naar Suleimani. Die moet de bal dan van de andere kant de rechter opnieuw voor het doel brengen. Kiest voor de korte combinatie met Sim de Jong. Krijgt dan de bal terug. Serrero, een van de invallers, krijgt de bal mee. Komt er wat hem een voorzet. Die probeert hem wel voor het doel te stiften. Krijgt een herkansing nog. Wil de bal dan bij de tweede paal leggen. Dan moet nu de bal terugleggen en afdrukken van Van der Wiel. En dan wordt het in de laatste minuut ook nog 5-1 voor Ajax. Gregory Van der Wiel zorgt daarvoor. Terwijl de speeltijd er nu echt op zit... Schrijft u maar op. Eindstand Ajax-HRV 5-1. Wij hebben meegeschreven. Utrecht de Graafschap dan. Ragnar. Drie minuutjes nog en ze hebben geen haast bij de Graafschap. Ik zei het al over de keeper. 2-2 de stand. Maar uh, als er nieuwe mensen in de ploeg gaan komen dan doet uh, de Graafschap het ook heel rustig aan. Want uh, in de ploeg bij de bezoekers uit Doetinchem komt uh, Jansen. Dan gaat uh, Van der Pavert ervan af. En dat kost allemaal weer seconden. Want inmiddels zijn we bijna een halve minuut verder. Is de bal nog altijd niet in het spel. Thies Evers moet gaan gooien. Stil twee meter. Staat twee meter over de middenlijn op de helft van FC Utrecht. Bal op de voet. De linker vol naar voren. Gejast door je Schut. Opgepakt door Frenkel. Dan wordt er gelopen door Sarota op het middenveld. Maar Overgoor sterker in het duel. Er loopt zich voorbij zijn tegenstander. Dan vervolgens Poupon met ruimte om te knallen. Maar dat doet hij niet. Want hij speelt de bal af naar de rechterkant van het veld. Waar Kujala de ving stond. Maar die bal wordt eruit gehaald bij Utrecht. En naar voren gespeeld. Mulenga met de opening aan de rechterkant van het veld. Gerrand kan zich meteen al onsterfelijk maken in zijn eerste wedstrijd. Als hij natuurlijk de winnende maakt. Puntstrafs aan de rechterkant van het veld. Achterna gezeten door de nieuwe man Jansen. En dan gaat Gerrand richting de cornervlag. Moet hij van rechts naar links. En zoeken waar de ruimte ligt. Nou bij Tommy Oor. Op de punt van het stadsopgebied. Gaat nu het stadsopgebied binnen. Wil schieten met links. Bal wordt uh, geblokt. Dan voor de goal. wijn gaat naar de grond. En de knal over is dan vervolgens van Tommy Oor. Staat een meter of 15 van de goal. Neemt hem ineens met links. Maar mist de kruising op een paar meter. En dan ziet Terrel dus dat het goed is voor de Graafschap. Dat in de 89e minuut is aanbeland. Utrecht trouwens ook. En dat de stand 2-2 is. De doelman uh, van de Graafschap. Met een tergend langzame tred en waarom doet de scheidsrechter daar niet een keer wat aan? Want Erik Brahma zou dit toch ook moeten zien. Daar is dan de trap van Terrel. Daar is Buitens, gaat het kopduel aan met Rozen. Wint hij ook en Bolderwijn in walbezit. Azade krijgt een zetje voordat Bolderwijn weg kan. En dus een vrije trap voor FC Utrecht. We zit in de laatste minuut van de wedstrijd met Lenski. Lenski en de uh, hoogte van de middenlijn moet hij even achteruit naar Alje Schud. Alje schut een meter of vijf bij de middencirkel vandaan. Drijft de bal wat vooruit. En plaatst hem dan vooruit met links. Maar veel te laag. Waardoor Rozen ertussen zit. Nilsson moet de lucht in om Poupon van de bal af te houden. Het is natuurlijk wel zo. Als Poupon zometeen richting de goal kan, kan hij deze wedstrijd alsnog in het voordeel van de graafschap beslissen. Het duel tussen Nilsson en Poupon. Dan komt Van Dijk uit zijn doel. Binnen zijn vijf meter gebied is de bal dan al. Maar hij schiet hem over de zijlijn. En dus is de druk er eventjes af bij Utrecht achterin. Overgoor gaat de ingooi nemen. Doet dat een meter of zes bij de hoekvlag vandaan. Aan de overkant van het veld krijgt hem terug van Frenkel. Overgoor zal een voorzet moeten geven. Is inderdaad van plan. Kujala achterin. Gaat de bal gaat over hem heen. Dan Bolderwijn misschien, maar opgepakt op het middenveld bij de Graafschap door Evers. En die heeft nog een heel gevaarlijk schot in huis, wat maar een paar centimeter over de kruising gaat. Daar moet je dan wel bijzeggen dat de doelman van Utrecht, Rob van Dijk, in de buurt zat. Vier minuutjes extra tijd is aangekondigd door de speaker. En die gaan nu in als Van Dijk de bal het veld weer ingetrapt heeft. 2-2. En we gaan even naar Sebastian Timmerman, de Eneco Tour. Ik kijk naar een andere Sebastiaan. En dan op zijn Frans, zeg maar. Sebastien. Sebastien Ino. Dat is de man die uit het peloton is ontsnapt. Dat gebeurt allemaal op een half minuutje ongeveer. Van de zes koplopers die we nog altijd hebben: Bernard IJssel, David Tenner, Matthew Wilson, Matteo Trentin Frederik Veugelen en Julien Vos-Fouchard. Uh, ik heb lange tijd gedacht dat daar de winnaar van de rit uit zou komen. Maar die gedachten die slaan toch een beetje om. Want in het peloton daar is het tempo toch behoorlijk omhoog gegaan. 49 seconden nog maar daartussenin. Dus die Sebastien Ino 13 kilometer nog te rijden. Het zou wel eens een uh, massasprint kunnen worden hier in de straten van Sittard. Of uh, uh, Gilbert of Miller gaat nog proberen op een van die korte verneinige klimmetjes. In deze lokale ronde rondom Sittard. Meestal zo'n paar honderd meter lang. Zoals, en met mooie namen zoals bijvoorbeeld de Sint-Perg. ...om daar nog het verschil te maken. Er liggen nog 10, 6 en 4 bonificatieseconden dadelijk aan de finish voor de eerste drie rijders. En nog maar een keer genoemd, het verschil tussen Hagen en Gilbert is 12 seconden. Dus Gilbert heeft er uh, niet alleen wat aan om de rit te winnen... ...dan moet hij ook nog met minimaal 2 seconden verschil die, uh, die rit winnen. Dat volgt allemaal over een kilometer of 12. De laatste 12 kilometer is ingegaan. De kopgroep van 6, 48 seconden voorsprong op het peloton. En daartussen dus Sebastien Ino. De Nederlandse beachvolleyballers rijden de nummer nog. En Richard Schuil zijn bezig in de strijd om het brons op het EK Beachvolleybal... in het Noorse Christian Sand. En uh, het staat 1-1 1 set tegen de Zwissers Huscher en Della Guardia. Inmiddels luiden de twee Nederlanders met 5-3 in de derde set. De slotfase van de spannende wedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap. Rachna Niemeijer. 2-2 is de stand. Minder dan twee minuten. Inmiddels zitten we al dik in de extra tijd. En juist in deze fase waarin Utrecht zo graag naar voren wil... dwingt de ploeg geen kansen meer af... Want we zagen wel op links vrijlopen, Maar die maakte een overtreding. En dat heeft de scheidsrechter gezien. En die duwde zijn tegenstander weg. Terrell gaat de bal trappen. Precies op de zijlijn van het strafopgebied. Terrell achter de bal. De Graaf toch wel met aardig wat mensen op de helft van FC Utrecht. Bijvoorbeeld ook met Poepom gaat de lucht in. Verliest Het wel van je Schut. Dan Evers die een overtreding maakt op Bolverdijn. Hoogte van de middenlijn. En, uh, of is het andersom? Nee, ik denk dat Utrecht de overtreding heeft gemaakt. En dat uh, Evers de vrije trap mag gaan nemen. Nou, ze gingen alle twee de lucht in. Het zal wel. Daar is uh, de graafschap met uh, Evers. Voor een, uh, een van de laatste ballen in de richting van de goal van Rob van Dijk. Daar is uh, de bal. Daar is Van Dijk. Daar is Schut. En uh, Schut laat de bal lopen voor de keeper van FC Utrecht. Die een uittrap in huis heeft. Bal is uh, verder. Gaat wat richting de rechterkant. Maar wordt uh, weggekopt achterin bij de bezoekers. Dat gebeurt uh, door... Uh, Jochem Jansen, de verdediger, opgepakt die bal door Zulo daar aan de rechterkant. Nee, Sarota natuurlijk, want Zulo is eruit. En dan gaat Lenski lopen richting de middenlijn. Steekt de middenlijn nu over. Bal naar Bolderwijn aan de linkerkant. Lenski gaat de diepte in, dat heeft Bolderwijn gezien. Maar de bal komt wel bij Lenski, maar die wordt wel fel geattaqueerd. En is de bal kwijt. Evers, toch weer Lenski, toch weer Evers. En dan de graafschap in de modus vooruit. Dan de graafschap, de middenlijn over. Aan de rechterkant van het veld. El Hasnaoui, eerste man kwijt. Dat is schut. Als hij nu naar links gaat, is Poupon vrij. Maar er wordt een overtreding gemaakt door Buitens. En die houdt even vast. Buitens krijgt geen gele kaart voor deze overtreding. Het uit balans brengen van zijn tegenstander El Hasnaoui. Maar die had de bal toch eigenlijk wel moeten verplaatsen naar de linkerkant. Waar Poupon dan had kunnen schieten binnen het strafschopgebied. Nu staat Poupon alsnog binnen het strafschopgebied. Dat geldt ook voor El Hasnaoui. En deze vrije trap nog één keer meepakken dan van de Graafschap. Sjoerd Overgoor, de middenvelder staat achter de bal. Wat doet hij? Dus één ineenzaan. De bal ligt een meter op 5, 6 buiten het strafschopgebied aan de rechterkant van het veld. Nee. Hij gaat er met links trappen richting de goal van Van Dijk. Op basis van de tweede helft verdient Utrecht meer. Op basis van 90 minuten is tweede uiteindelijk wel terecht. Daar is de boksende keeper Van Dijk als de inzet er is richting zijn 5 meter gebied. De bal gaat over de zijlijn heen. En dan mag er nog een keer worden gegooid. Kijken de spelers elkaar een beetje aan. Ja, wie gaat dat doen? Voor wie is de bal eigenlijk? En waar is de bal? Nou, daar lijkt erop alsof de eerste die er naartoe rent hem ook maar meteen mag gaan gooien. En dat is een speler van de graafschap. Dat is weer is die zojuist als de vrije trap nam. El Hasnaoui kan hij een voorzet geven. Staat op de achterlijn. Wordt daar uh, aangepakt door Adam Sarota. Een van de. Australië is van FC Utrecht en de bal voor de goal geslingerd. Boldewijn moet mee verdedigen, is toch eigenlijk een aanvaller. Krijgt de bal ook niet echt lekker weg, maakt nog een overtreding ook. Ja, dan denkt hij weg te kunnen, maar hij legt daar vervolgens eerst Kujala neer. En dus mag de graafschap nog een keer een vrije trap gaan nemen. Is de dreiging nog altijd niet weg, denk ik dat FC Utrecht de overwinning vanmiddag wel kan vergeten. Want uh, op deze manier tikken de secondes uh, weg. Wat mij betreft is die vier minuten extra tijd ook voorbij. En Braamhaar zal alleen deze vrije trap vermoedelijk nog toestaan. 2-2 in de gewaard na een 2-0 achterstand voor de thuisploeg. Die het moeilijk had, maar zich terugknokte. En op wat voor manier? Met name Moelenga was de met zijn doelpunten. De vrije trap van de Graafschap nog één keer. Bal ligt bijna aan de zeilen en aan de rechterkant. Oh is veel te laag. Wordt makkelijk weggekopt door Sarota. En dan is daar het laatste fluitsignaal van Erik Braamhaar. Zullen de toeschouwers toch met een prettig gevoel naar huis gaan. Want in die tweede helft is er na die 2-2 van vanmiddag... Echt wel strijdlust getoond, power getoond. En het had alleen allemaal veel en veel eerder moeten komen. Dat mag de ploeg van Koeman zich verwijten. En de Graafschap pakt in ieder geval een punt. Dat is het eerste van het seizoen. FC Utrecht, de Graafschap dus 2-2. Ajax, Heerenveen 5-1. Eerder vanmiddag Herakles tegen NAC 2-1. En over een paar minuten begint FC Groningen tegen ADO Den Haag. Nog één uitslag uit Engeland. is Stoke City tegen Chelsea geëindigd in 0-0.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 swing belongs to me i'm so happy there's nobody in my place instead of me i'm a king without a crown and hanging losing a big town i'm the king of bongo baby i'm the king of bongo, king of the bongo, king of the bongo hear me when i come baby king of the bongo, king of the bongo, hear me when i come Queen of the Mambo, Papa was King of the Congo Deep down in the jungle, last I bengi my first bongo Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the King of Bongo, baby, I'm the King of Bongo boom. Hit me when I come Hit me when I come Mano Chao en Bongo Bong en dan is de stap snel gemaakt naar Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. Met de hoofdpunten van de half vijf. De Utrechtse postwegelhandelaar Willem van der Bijl... die in Noord-Korea werd vermist, is terug in Nederland. Hij en twee lokale medewerkers hebben twee weken in Noord-Korea vastgezeten... op beschuldiging van staatsgevaarlijke activiteiten. Nadat hij de beschuldiging had toegegeven, is hij gisteren op een vliegtuig gezet. De republikein Tim Polenti heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind volgend jaar. Polenti, die gouverneur van de staat Minnesota was, kreeg in een peiling in Iowa weinig steun. Hij eindigde als derde, verre achter de republikeinse congresleden Michelle Beckman en Ron Paul. En in de Verenigde Staten is de Tsjech Chitrad Masin overleden. Hij leidde een militante groep anticommunisten in het toenmalige Tsjechoslowakije, die onder meer overvallen pleegde en drie mensen doodschoot. In de jaren 50 vluchtte Machine via de DDR naar het westen. Daar schoot hij opnieuw drie mensen dood. Daarom zijn hij en zijn groep nooit erkend als anticommunistische verzetstrijders. Machine was 81. En tot zover de hoofdpunten. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Het is nu overwegend droog in het hele land. En vanuit het westen is de zon aan het doorbreken. Komende nacht zijn er opklaringen. En het blijft zo goed als droog op een enkel buitje aan de kust na. Het koelt af naar 13 graden. Er staat maar weinig wind. En in het binnenland is de kans op een misbank. Morgen vallen er lokaal nog wat buitjes. Met name in het oosten. Maar de zon komt ook goed tevoorschijn. De maxima liggen rond 19 graden. En de wind is matig uit noordwestelijke richting. En de dagen erna blijft de kans op een bui bestaan. En ook de temperatuur schommelt rond de 20 graden. Maar er is wel meer ruimte voor de zon. De vierde wedstrijd in de Eredivisie op deze zondag is FC Groningen tegen ADO Den Haag. Net begonnen in de Euroborg. Henk Kok. Ja, de bal is aan het rollen gebracht door FC Groningen en Den Haag. We hebben een minuutje ongeveer gevoetbald. En FC Groningen is meteen aan een omsingeling begonnen van ADO Den Haag. Wat een compleet nieuwe voordoener er heeft staan als je even kijkt naar de opstelling van de vorige week tegen Vitesse. Ik kijk allereerst naar de hoekskap. een hoekschop. Een hoekschop wordt genomen vanaf de linkerkant door Tadic. Er wordt gekopt, die bal die wordt opgevangen door Bakuna. Bakuna zich, probeert zich los te werken van zijn tegenstander. Dan komt de bal nog een keer voor de goal. Wordt er nog eens een keertje gekopt door Matas. De bal weer bij Tadic aan de linkerkant van het veld. Er wordt er weggekopt in het hart van de verdediging binnen de vijf meter door Ado Den Haag. En dan heeft er van Boek ook een overtreding gezien. Dus een vrije schop voor Ado Den Haag. Er is dus van alles aan de hand bij ADO Den Haag. Ik heb het al gezegd, een compleet nieuwe voordoelen. De vorige week nog verhoek Vicento en Sherry. En nu Wouter de Vogel, een debutant van een jaar of twintig in de ploeg van ADO Den Haag. Mike van Duinen heeft één keer een beetje een tien minuten gespeeld in de wedstrijd tegen de rode AC voor de play-offs. En aan de andere kant staat Heutje die staat aan de rechterkant. U weet het allemaal, uh, de, de Rijk is er natuurlijk niet bij. Hij uh, gaat naar PSV, hij zou nog wel mogen spelen, maar het zal ongetwijfeld een verzekeringskwestie uh, zijn dat hij hier vandaag uh, niet speelt. ADO Den Haag is eigenlijk, als je kijkt naar het afgelopen seizoen... heb ik toch twee memorabele wedstrijden gezien. Den Haag tegen FC Groningen 5-1 en hier in de Euroborg ook 5-1. En toen ging ADO Den Haag, toen ging Europees voetballer spelen. Ik kijk nog even naar deze aanvallen van de Bakuna. Maar de bal die wordt veroverd door Coutinho, die duikt op de bal. Dat waren een memorabele wedstrijd. Ik hoop vandaag ook op een memorabele wedstrijd. 0-0. De zesde en laatste etappe in de Eneco Tour nadert zijn einde... De laatste vijf kilometer en één renner nog aan de leiding. En dat is Matthew Wilson, de renner van Garmin, die het probeerde uit die kopgroep. Zijn voormalige mede, medevluchters zijn bijna allemaal ingelopen. Alleen die Fransman, Julien Fouchard... Rijdt nog net voor het peloton uit. Maar die staat op het punt om uh, te worden ingelopen. En we rijden nu over zo'n hele brede weg in de richting van Sittard. Maar gaan dadelijk uh, een wat smallere weg op. En dat is de sint pergamijn Een kort maar krachtige laatste beklimming in het parcours van vandaag. En dus ook in het parcours van de Eneco Tour. En daar ben ik benieuwd. We zagen er net, Philippe Gilbert, de nummer 2 in het klassement. 12 seconden achter Hagen. Even een knikje geven naar een ploeggenoot, naar Jelle van Endert. De winnaar van het Plateau de Bijen, de etappe naar Plateau de Bijen in de Tour... En die er nog een kilometer of 15 geleden lekker reed in deze etappe. Maar snel terugkeerde. En dus naar de leiding ging van het peloton. Nadat Gilbert dat knikje had gegeven. Om dat tempo weer wat de lucht in te gooien. Nu is Van Endert weer verdwenen daar. We zitten nu op het smallere gedeelte. Nog altijd met Matthew Wilson aan de leiding. Maar het verschil naar, de, naar het peloton toe. Waar de Skyploeg. De ploegenoten van boasson van Hagen aan de leiding rijden. Met z'n drieën. En dan de vierde positie zit Hagen zelf. Is niet groot meer. Het is nog een seconde. Of 3-4. Ik keek er straks even naar Boas van Hagen. Het is ook wel een beetje zijn stijl van rijden. Maar hij leek het toch ook wel moeilijk te hebben. Hoor. Hij rijdt altijd wel met dat hoofd zo diep tussen de schouders. En met een uh, hoog beenritme. Een wat lichter verzetje dan de anderen. Maar het leek er toch op dat hij het ook wel lastig had. Matthew Wilson begonnen aan dat kort maar krachtige laatste beklimmetje. Die uh, Sint Pergamijn 800 meter dus lang. Zo'n uh, 3,8 procent gemiddeld. En aan de voet wordt hij teruggegrepen door Juan Antonio Flecha. Onder andere... Van van die skyploeg Hagen in derde positie. En waar zit Gilbert? Die zit iets verder weg. Gilbert zit zelfs even achter een gaatje. Het laatste beklimminkje dus op vier kilometer van het einde in deze eco Tour. Los Angeles fits and the tantrums and picking up the pieces. De Nederlandse beachvolleyballers, Rijndel Numberdoog en Richard Schaal... hebben het brons veroverd bij het EK Beachvolleybal in Christiansand. Ze wonnen in drie sets van Husser, Bella Guarda uit Zwitserland. De laatste set was 18-16. Pas op het vierde matchpoint was het raak voor de Nederlanders. De laatste kilometers in de Eneco Tour van dit jaar. Sebastian. De laatste kilometer is ingegaan met Lars Bak. Die demereerde op die Sint-pergemein. We hebben één kleine poging gezien nog van Philippe Gilbert. Op het vlakke net voordat we er net de laatste kilometer in gingen. Gingen, maar hij had gelijk een knecht van Boas van Hagen in zijn wiel. Die zit daar veilig voorin. En lijkt de eindzegen te gaan pakken in de 1-e-courtour. Want er liggen 10 seconden aan de finish. Maar dat maakt dan niet uit. Nu wordt uh, Lars Bak gegrepen. De laatste bocht gaat naar links. Jurgen Roelands probeert het. Oh, en daar is nog een valpartij. En Roelands gaat ook onderuit. En dan rijdt Boas van Hagen in één keer uh, zomaar vooraan in zijn witte trui. En dan gaat het valt Boas van Hagen hier de laatste etappe winnen. En daarmee ook de eindzegen zeker stellen. Want uh, hij blijft inderdaad weg met de luchten in de witte trui. Winst voor Edvald Boasson-Hagen. Lars Boon kwam nog dichtbij. En hij wordt tweede. Of dat wordt Cardozo van Radio Shack. Eén van die twee. Maar mede door die valpartij van Jurgen Roelands en van, uh, ik denk dat het die Galimzianov was van Katsusha. Ja, het was inderdaad Galimzianov. Die kleine sprinter in die laatste uh, bocht. Kregen we nog een opmerkelijke finish. En pakt Edvald Boasson-Hagen uiteindelijk gewoon de dubbelslag. Want hij wint hier in Sittard de laatste Laatste etappe. En pakt dus ook de eindzegen in de Eneco Tour. Voor de tweede keer in zijn carrière dat hij deze wedstrijd wint. Twee jaar geleden won hij hem ook. Nu wint hij hem weer. Succes dus voor de Skyploeg. De ploeg van Servas Canaver, Edvald Dowelsson Hagen wint de rit en het eindklassement. FC Groningen, ADO Den Haag. Half vijf begonnen, Henk Kok. Kleine 10 minuten gevoetbald in de Euroborg. De stand is nog 0 tegen 0, hoewel de Groningen een aardige mogelijkheid kregen via Bakuna. Maar daardoor Den Haag nu op de helft van FC Groningen een paar meter verwijderd van de kornevlag. En dan gaat de rechterverdediger Ami, die gaat uh, ingooien. Die gaat ongetwijfeld te ver ingooien. Ik zie in het 60 gebied die Mike van Duinen. Die dus al eerder een paar minuten speelde in de play-offs tegen een jc-bal. wordt gekopt door Kwak, maar niet helemaal weggekoppeld, Maar Ivers zit er ook nog eens een keer weer aan. En nog eens een keer weer uh, binnengebracht door uh, Immers. En dan blijft die bal nog een beetje hangen in het 60 metergebied En dan krijgt A Het wordt geweldig rommel en slecht uitverdeeld door FC Groningen... Onrustig was die verdediging in deze situatie. En dan is een overtreding begaan door Petter Andersen. En dan mag Ado Den Haag halverwege de helft van FC Groningen een vrije schop gaan nemen. Ik heb het eerder gezegd, een totaal andere ploeg staat hier in de Euroborg dan het afgelopen jaar. Ik denk alleen maar even, ja, maar die Viedenis, die telt niet meer. Maar ik denk maar even aan Boulikin. 21 doelpunten het afgelopen seizoen. Dan lever je er toch een hoop in. En Kubik, en de Rijk in de verdediging van Ado Den Haag, waar vaak de opbouw begon. Misschien heeft PSV Rutten daarom wel genomen. De vrije schot moet nog steeds worden genomen, komt in het 16 meter gebied. De loop blijft op de doellijn staan. Het is niet zo'n keeper die uit zijn goal komt. Luciano was er ongetwijfeld uitgekomen. En waarom noem ik dat even? Omdat Van Loo foutjes heeft gemaakt in de wedstrijd tegen Rode EC. En de keeper ligt dan altijd onder het vergrootglas. FC Groningen gaat bouwen aan een aanval vanaf de rechterkant. Evans heeft even afgespeeld naar de rechterkant. Heeft die bal teruggekregen. Dan moet de opbouw beginnen bij Kwakman. Kwakman die zo openhartig was na die nederlaag van FC Groningen tegen Rode EC. Maar die openhartigheid heeft hij niet moeten bekopen. Maar het is hem wel te verstaan te geven dat je beter uh, binnenskamers de kritiek kunt uiten op uh, Van Loo en op Hiarie. Nog even deze aanval misschien. De voorzitter fantastisch in de kopbal van Matas. In de handen van Coutinho. De tweede mogelijkheid voor FC Groningen. Maar het is nog 0-0. Vroeg in de middag eindigde Heracles tegen Nac Breda in 2-1. Heracles komt ermee op vier punten. Nac blijft nog altijd puntloos na twee wedstrijden. Lange tijd stond Nac voor in Almelo door een goal van Matthew Amoa... maar door een omstreden penalty kwam Heracles zij. Overtoon benutten hem 1-1. De 2-1 was van Everton. Ronald van der Geer in gesprek met de verliezende coach John Karelsen. Sorry, ik denk dat deze wedstrijd een hoop aantekeningen in je boekje heeft opgeleverd. Wat staat er bovenaan, terugkijkend? Nou ja, wat we de tweede helft niet goed hebben gedaan is te veel achteruit lopen. In de eerste helft uh, konden we goed druk op hun uh, opbouw uh, krijgen, omdat we gewoon uh, met ons middenveld of met onze buitenspelers vooruit liepen naar hun centrum toe en dan de opbouw is overstoren. De tweede helft hebben we dat uh, niet goed gedaan. En dan uh, kwamen we te ver terug te spelen. En dan speel je hun uh, min of meer in de kaart. Want in de korte combinatie zijn ze fantastisch. Als we teruggaan naar het begin.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 Um, en daardoor moet je wissels maken. En dat zonder dat je door kaarten wissels moet maken... in plaats van uh, door een voorsprong of een uh, achterstand. Uh, dat zijn altijd uh, nuttigere uh, wissels als, uh, als voor kaarten. Ja, dit zijn om te voorkomen dat je met die man komt te staan. En daar kun je verder niks mee. Nee, dat is gewoon een plek voor een plek. En dat, uh, dat verandert eigenlijk niks aan het spelbeeld. Uh, en dat is zonde. Zijn je in te houden als je het hebt over de arbitrage? Want ik zag je ploeg net wel eens een beetje ontploffen... na afloop van de wedstrijd. Ja, dat snap ik ook wel. Ik heb uh, de beelden net teruggezien... En uh, ja, het is gewoon een dijk van Plet zelf. Dus uh, totaal geen penalty. Ik had het idee dat Buis heel even aan het moutje hing, maar dat was het. Ja, maar iedereen hangt aan elkaar op het veld. Als dat niet mag, dan uh, moeten we gaan zelf ballen. Dan mag je geen contact hebben. Maar hij valt niet door uh, even aan het moutje te trekken. Dus uh, Buis maakt een uh, sliding, raakt niks. En Plet val, valt gewoon zelf. Slim gedaan, maar uh, de trapt erin. Wat was jouw, uh, jouw doelstelling, je uitgangspunt hier? Het verstoren in elk geval van het spel van Heracles? Dan reageren? Nou, wel uh, gewoon vooruit durven lopen. En dan uh, wordt het zelf... Uh, het veld wordt dan uh, vanzelf groot. Als je dan de bal uh, verovert, dan heb je zelf ook ruimte. En dat hebben we de eerste helft, de eerste half uur uh, aardig gedaan. Uh, moesten ze vaak lang spelen. En dat is wat je wil. En dan uh, probeer je de tweede bal te winnen. En uh, doorvoetballen. Maar de tweede helft zijn we achteruit gaan lopen. In plaats van vooruit. En... Uh, Misschien dat het veel kracht had gekost, de eerste helft, ik weet het niet. Maar uh, toen zijn we te veel uh, teruggedrongen. En dan uh, speel je hun in de kaart, ja. Ik vond de vleugels, het een ook, dat jullie een beetje vleugellam waren. Um, nou ja, Sant, beweegt ook veel naar binnen en uh, achter hun uh, verdedigers. Um, en Florian, uh, ja, die had het moeilijk tegen Breukers, ja. Prima bek en... Uh, ja, we hebben misschien te weinig gebracht, we hebben weinig kansen gecreëerd, dat klopt. Maar hun eerste uh, helft ook niet. Um, en ik vind ook, ondanks de penalty die we onterecht kregen, dat we het ook wel een beetje over onszelf af, af, af hebben geroepen. If I wasn't for you, I'd be happy. John Russell en Elton John, if it wasn't for bad. Er zijn wat problemen met de lijn met de Euroborg in Groningen. FC Groningen, ADO, de tussenstand is inmiddels 1-0 voor FC Groningen... door een doelpunt van Tim Matavs. zometeen meer daarover. Het werd dus een dubbelslag voor Bawasson Hagen vandaag in de Eneco Tour. Hij won de afsluitende etappe en het eindklassement. Meer details, Sebastian Timmerman. We hebben nog een aantal keer naar die laatste bocht zitten kijken... waarin de dubbele valpartij was. Eerst van Galimzjanov en daarna van Roelands. En vooral die tweede valpartij valt wel op. Galimzjanov, de Russische sprinter, die rijdt als het ware door een curlchain... verliest daardoor de controle over zijn voorwiel. Maar bij Roelands ging gewoon de type, zeg maar, dat de achterband... helemaal van de vel gaf bij het aanzetten naar die bocht. En daardoor ging hij onderuit, terwijl hij... Goede positie lag, en ik denk dat er wel een, een mechanicien is bij Omega van Malotto, die eventjes op zijn donder krijgt, naleiding daarvan. Hagen was toen los, en zo wint hij dus inderdaad deze etappe voor Cardozo, de Portugees van Radio Shack die op de finish nog net over Lars Boom heen kwam. En hij wordt dus tweede, Lars Boom wordt derde. Grega Bolen vierde, Caruso vijfde en Stauff zesde. Beste Nederlander in de etappe is Koen de Kort op de negende plaats. Beste Nederlander in het eindklassement is Jos van Emden, die die op de vijfde plaats eindigt op bijna een minuut van edvald Boas van Hagen. 24 jaar is die pas, hè, die Noors-kampioen. Dit seizoen twee keer een etappe gewonnen in de Tour de France. Eén in Lisieux, dat was een massasprint bergop. En één in uh, Pinerollo. Dat was die etappe met die hele gevaarlijke afdaling naar Italië toe. Toen kwam die solo aan. En dat deed hij dus heel goed. Mollema werd toen tweede. En nu wint hij dus het eindklassement voor de tweede keer in zijn carrière van de Eneco Tour voor Philippe Gilbert. Op 23 seconden. Derde wordt David Miller. Vierde Taylor Finney. Die trouwens nog over Galemjaan of heen was gevallen. Maar omdat dat in de laatste kilometer allemaal gebeurt. Krijg je dan dezelfde tijd als de winnaar. Hij blijft dus gewoon vierde. Jos van Emden, dus beste Nederlander in het eindklassement. Op de vijfde plaats. En ook een eervolle vermelding voor Joost van Leyen. De Nederlander van van Soleil. Hij heeft ook een goede tour gereden. Een goede eneco tour gereden. Ronde van de Benelux. Want hij eindigt op de zesde plaats. Op iets meer dan een minuut van de winnaar. Edvald Boasson Hagen. Nog altijd lijnproblemen met de Euroborg in FC Groningen... waar de plaatselijke FC op 2-0 is gekomen tegen ADO Den Haag. Ook het tweede doelpunt voor de Groningers werd gemaakt door Tim Matavs. En over wielrennen gesproken. Marianne Vos maakt eerder deze week bekend... dat ze zich bij de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen... alleen richt op de wegwedstrijden. De baan laat ze schieten omdat dat niet goed past in haar voorbereiding. Vos was met de nationale selectie in Londen om het parcours van de wegwedstrijd en ook de tijdrit te verkennen. En over haar bevindingen praat ze met verslaggever Ayot Kloosterboeg. De eerste indruk dat het uh, toch iets lastigere klimmetjes zijn dan uh, nou ja, in eerste instantie gedacht. En of dat het selectief genoeg gaat zijn, dat is dan wel weer de vraag. Want het is niet, uh, niet heel zwaar. Maar... Die box heel, hè? Die was lastig. Ja, ja. Het is vooral iets langer dan... Uh, ja, dan in eerste instantie aangegeven. Een kilometer of drie omhoog. Het is niet echt stijl. Dus. En wij, wij doen het met de vrouwen twee keer. En dan moeten we nog terug weer, uh, weer Londen in. Dus het zal niet uh, de absolute doorslag geven. Maar het is wel een pittig klimmetje Daar kan een beslissing vallen. Ja, daar kan een, uh, een eerste beslissing vallen. Ja. Er, uh, er zal niet uiteindelijk uh, de definitieve plooi vallen, denk ik. Maar er kan wel uh, een eerste, eerste plooi vallen. Wat voor koers verwacht jij? Ja, het is vaak een hele rare koers, Olympische Spelen, omdat het uh, een, een heel klein peloton is. Voor, uh, voor de vrouwen rijden de, de meeste ploegen maar met drie rensers. Uh, de eerste vijf met, uh, met vier en dan zijn er ook nog een aantal landen die maar gewoon met één, uh, één renser van start gaan. Dus het zal ook uit een pelotonnetje van 60 uh, vrouwen zijn. Met kleine, ook kleine ploegen, dus controleren is lastiger. Ook de koers openbreken is lastiger, want wie gaat het doen en uh, wie wil zich opofferen. Wat dat betreft is het altijd uh, tactisch wel, uh, wel een groot uh, ja, steekspel, maar ook wel een vraagteken. Wat gaat de bondscoach doen? Want die speelt toch de kaart fors? Ja, goed. Uh, op zich uh, zijn we met Nederland ongetwijfeld een ontzettend sterke ploeg. En uh, met vier, uh, vier goede rensters. En, uh, ja, ik denk dat we de koers wel uh, hard kunnen maken. Jullie zelf? Nou ja, met, met vier rensters is dat, uh, is dat heel lastig. Dus... Uh, Zeker als je ook nog, nog mensen fris in de finale wil hebben. Maar, uh... Want je bent de afgelopen jaren een beetje alleen geweest in de finale. Ja, nou goed, op WK's hebben we inderdaad wel gezien dat het, dat het heel belangrijk is. Als je gewoon met, met een sterke ploeg bent en als je met meerdere nog in de finale zit. En dat hangt natuurlijk ook wel van het parcours af. We hebben echt wel zwaardere parcours gehad op de, op de wereldkampioenschappen. En, uh, en dan zat eigenlijk bijna iedereen wel, uh, wel geïsoleerd in de finale. Um... Maar ja, dat zal hier, hier anders zijn en ook juist nog, nog heel belangrijk zijn. Echt van, van cruciaal belang zijn of je nog met, met meerdere in, ja, in Londen aankomt. Dat is de wegwedstrijd. Dan heb je gekozen voor de tijdrit. En de baan heb je definitief afgezegd. Die tijdrit, is dat wat voor jou? Dat is vooral heel breed, lang en recht. Ja, nou, heel breed, lang en recht. Dat is niet uh, in eerste instantie mijn allergrootste voordeel. Maar ik heb uh, ja, de afgelopen maanden wel uh, ja, grote stappen kunnen zetten in die tijdrit. En, uh, en ook extra aandacht aan besteed. En dat betaalt zich uit in de tijdrit. En ook op de, ook op de lange rechte stukken. En ook gewoon op de, op de stukken waar je dus vermogen en power moet, uh, moet leveren. Wat, wat eerst eigenlijk mijn minste punt was. Ja, dat uh, heeft zich wel... Uh, we hebben we wel bij kunnen schaven. En wat mooi is, is dat het dus ook nog wat, uh, wat glooit. Uh, vanuit de start gaat het meteen een aantal kilometer uh, vals plat omhoog. Nou, dat, dat is dan wel weer in mijn voordeel. En je, je kunt eigenlijk nooit echt ritme pakken. En uh, ja, ik zeg al, ja, dan uh, is het niet echt aan de echte tijdrijders, maar dan toch meer uh, ja, voor de uh, type zoals ik. Marianne Vos dus in gesprek met Eilth Kloosterboer. Mark Cavendish heeft de wegwedstrijd op het Olympisch parcours van Londen gewonnen. Britse renner won de rit over 140 kilometer met start en finish nabij Buckingham. Palace. En dan nog wat nieuws over scheidsrechters die komende week in uh, ja, Europees verband actief zijn, wat voetbal betreft. Kevin Blom heeft aanstaande dinsdag de leiding in de handen bij de Champions League wedstrijd tussen Arsenal en Udinese. Erik Bramaar en Bas Nijhuis zijn komende week actief in de Europa League. Braamhaar bij Maccabi Tel Aviv tegen Panathinaikos en Nijhuis bij Hannover 96 tegen Sevilla. En de Nederlandse hockeyers hebben ook de tweede oefenwedstrijd... tegen Canada en Amstelveen met royale cijfers gewonnen. Oranje Zegevierde in het Wageningstadion met 7-2... dankzij treffers van Billy Bakker twee maal, Teun de Nooier twee maal... Floris Evers, Jeroen Hetsberger en Roderick Weusthof. Gisteren eindigde het eerste duel in 6-0. De tweelaag tegen Canada was het laatste deel van de voorbereiding op de Europese kampioenschappen. Die beginnen volgende week in Münchengladbach. De tussenstand bij Groningen tegen Adel Den Haag is 2-0. We hebben daar een klein half uurtje gespeeld. Eerlijk vandaag eindigde Herakles Nak in 2-1. Utrecht tegen de Graafschap in 2-2. En Ajax 105-1 van Heroen. Tot zo na het NOS-journaal van 5 uur. NOS langs de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 Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom straks, kwart over zes, in Instituut Itserda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?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 Smart people met smartphones opgelet. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. n.i-matching.nl e are you smart enough? Het is een lekkere, luie zondag. En hoe kun je dat nou beter vieren dan met... Elke dag hetzelfde liedje. Jammer.